Oud-SP-leider Roemer wordt waarnemend burgemeester van Heerlen. Dat melden bronnen aan de regionale zender L1. Roemer wordt daarmee de eerste burgemeester van de SP. Vanavond heeft hij een kennismakinggesprek met de fractievoorzitters in de Heerlandse gemeenteraad. De huidige burgemeester van Heerlen, Kree Winkel, stopt tijdelijk met werken omdat zijn zoon leukemie heeft.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 En de wet moet wel nog worden aangepast. Ook worden alle juridische aspecten van het werken met de beelden gecheckt. En de opvang van zeehonden is soms schadelijk... en kan in sommige gevallen beter worden beperkt, adviseert een overheidscommissie. Het vangen van dieren in nood moet volgens de commissie meteen stoppen. De opvang mag alleen als een dier gewond is geraakt... door een aanvaring of door menselijk handelen. Het weer nog lokaal een bui, maar later vanavond overal droog. Snachts kan het lokaal mistig en glad worden. Morgen droog en vooral smiddagzon. Het wordt 8 tot 12 graden. En donderdag, dan valt er weer een hoop regen. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. Er is nog altijd veel vertraging in de buurt van Utrecht. Dat komt door problemen op de A28. Die zijn er al de hele dag. Van Utrecht naar Zwolle staat daardoor nog steeds... 10 kilometer file tussen Dendolder en Leusden. Bij Leusden zijn ze bezig met een spoedreparatie. De afrit is daar dicht en ook de rechte rijstrook is dicht. En de vertraging is nog altijd een uur. Daardoor ook veel file op de omliggende wegen... zoals op de N224 van Zeis naar Venendaal Tussen Austerlitz en Woudenberg een Half uur vertraging Op de N237 van Utrecht naar Amersfoort tussen Zeist en Soest ook een half uur. En op de N238 Zeist en Dolder tussen Huis ter Heide en Soest ook een half uur verdraging. Al die verlofaanvragen, declaraties, arbeidscontracten. En wie moet het allemaal weer doen? Moi?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 Dat pas En dat doe je in de mobiele app of op je computer. Wat jij wilt. ZZP'ers vinden boekhouder een feestje met Tello. HR, payroll en tax and legal doe je samen met SD Works. works, works. ZZP'ers doet de boekhouding met Tello. Ga naar tello.nl. Tello met een W. Meesters als Monet, Matisse, Renoir, Degas, Picasso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 Goedenavond normaal gesproken luistert u naar Bureau Buitenland op dit tijdstip. Maar deze week zijn er elke dag speciale uitzendingen van Dit is de dag. We zijn in Katwijk voor de gemeenteraadsverkiezingen. De hele week zetten we elke dag een partijcentraal. En vandaag is dat de ChristenUnie te gast hier in Visrestaurant Schuitenmakers Vis en horeca in Katwijk. ChristenUnie partijleider Gertjan Segers, zijn lokale lijsttrekker Gerard Mostert junior en minister Arie Slob voor onderwijs. We beginnen even met de actualiteit, meneer Segers. Dit weekend lanceerde u het voorstel om extra geld uit te trekken voor de inwoners van Groningen om de aardbevingsschade te compenseren. Nou wilde de van de Partij van Arbeid, u vandaag helpt in de Tweede Kamer door daar een debat over te organiseren. En u schijnt daar tegen gestemd te hebben, tegen dat voorstel van waar? Dat was geen stemming. Ik heb gezegd, uh, Groningen eerst inderdaad. Hè? Dus dat was een parafrase van een uh, zekere president. Uh, waarom? Omdat we echt een eerdeschuld hebben ten opzichte van Groningen. Ja, en nu wilde uh, ik project... uit u helpen ja. en nu zou u gaan we niet doen. Nee, vandaag. dat is een echt een grote opgave. En uh, dat leest heel breed in de Kamer. En de eerste die ermee aan de slag is gaan is Erik Wiebes. Hij heeft echt gezorgd voor een omslag. De, dat manier... is de minister van Economische Zaken. En Economische zaken. Uh, klimaat. En verantwoordelijk voor schade herstellen, voor het langzaam maar zeker dichtdraaien van de gaskraan. Hij is volop in gesprek. Hij komt met zijn plannen. En ik heb gezegd, zodra na hij met zijn plannen komt, natuurlijk gaan we debatteren. Natuurlijk gaan we ook in de Kamer het debat aan. Maar waar kun je nu over debatteren als hij nog volop in gesprek nou ja, is? Ja, over uw voorstel: om al het geld wat er straks over is, naar Groningen. Ja, toe, het, was voor het, het was voor mij in principe aanspraak. Laten we bij alle wensen die er zijn, en er zijn nogal wat, uh, wat wensen. En dat kan zomaar kunnen die wensen toenemen. Ook vanuit de oppositie, iedereen heeft al wat. We zeggen dan: laten we één ding vergeten. We hebben echt een grote verantwoordelijkheid, een grote nou ja. opdracht voor Groningen. Maar u vond vandaag niet het moment om daar in nee. de Kamer over te praten. Nee, dat zou echt uh, voortijdig zijn. Okay. Ja. Minister Slob is er ook. Fijn dat u er bent. Ja, goedenavond. Is het leuk om minister te zijn? Uh, meestal wel. Op welke ja. dagen niet? Uh, nou, niet specifiek een dag, maar ik ben natuurlijk twee jaar lang uh, eruit geweest. Ja. En uh, toen had ik wel wat terrein weer terugveroverd, zeg maar, in de privésfeer. En dat ben je natuurlijk wel weer kwijt op het moment dat je Den Haag weer binnenstapt met zo'n verantwoordelijkheid. Maar de portefeuille en uh, het terrein waar ik me op mag begeven, het, uh, het, het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en de media, dat is wel een terrein waar ik me wel heel erg fijn bij voel en het ook uh, heel mooi vind om daar uh, nou ja, mijn krachten aan te geven. Uh, is, het, is het raar dat meneer Segers nu uw partijleider is? Vroeger was u zijn leider. Ja, maar ik kan wel iets hebben, ja. ja, ja. En, en dat is nodig kennelijk? Ja. Nou, valt eigenlijk ook wel mee, nee. Um, uh, ik heb destijds um, uh, met heel veel vreugde het uh, leiderstokje... om het maar even zo te noemen, aan hem overgedragen... Ja. We zijn Niet wetende dat u weer terug zou komen toen? Nee, dat wisten we niet. En uh, Ik heb gezien in de jaren daarna dat uh, dat gewoon een hele goede keuze is geweest. Uh, ik, ben, ik heb het wel een keer gezegd, hij zit nu naast me. Maar ik ben echt gloeiend trots op hem geweest. Hoe hij bezig is geweest en hoe hij de ChristenUnie verder geleid heeft. En u denkt nooit dat zou ik anders gedaan hebben? Er zijn altijd natuurlijk dingen die je anders zou doen. Omdat je een ander mens bent. Wilt u geven? Uh, nee, dat gaan we niet doen. Jammer. <lacht> ja, Leek me zo interessant. Ik, ik, ik snap de gretigheid. Uh, uh, nieuwsgierigheid maar, is wat anders. Uh, ja, maar de gretigheid van de vraag. Uh, ik vind dat hij het gewoon goed doet. Ja, dit soort teksten, uh, die kennen we. De, de, de, ik, heb er ook geornade, ik heb er geen enkele verder. moeite mee om in mijn, in mijn eigen verantwoordelijkheid zeg maar, gewoon fijn bezig te zijn en hem ook zien te okay. acteren. Dat nou. gaat prima zo. Geloof je het, in? Ja, ik geloof het wel. Nou, mooi. Ik moet Houd het ook zeggen, het ik geloof het niet, maar ja, ik geloof het wel. Je mag, nee, je mag zeggen wat ja, je wilt. U heeft vandaag bekendgemaakt dat u extra geld beschikbaar stelt voor scholen in kleine kernen. Ja, de, dat is een, een, een voorstel uit het regeerakkoord. Het was al bekend dat we daarmee aan de slag zouden gaan. Ik heb in de afgelopen weken het af kunnen ronden, want dat kan niet zo. Maar je moet uh, zorgen dat je de plannen uh, rondmaakt. Dat je ook van het ministerie van Financiën de ruimte krijgt ja, om het geld te uh, allemaal dat gelukt. komen. Dat is allemaal gelukt. Verkiezingstunt. Riep je meteen allerlei belangenorganisaties vandaag? Ja, dat vind ik wat raar. Want uh, sowieso uh, was het al bekend dat dit zou gaan uh, gebeuren. Het is uitgewerkt, dan breng je het ook naar buiten. Het is geld wat structureel is. Dus het is ook niet geld wat we maar eventjes nu uitgeven van... nou leuk, uh, kijk ons is... Uh, nee, dit is voor de komende tijd, is dit voor de scholen uh, beschikbaar. De en het scholen gaat over zijn de de scholen in hele kleine plaatsjes... die eigenlijk niet meer mogen blijven bestaan omdat ze te klein zijn. Maar van u nu zegt, hier heb je een beetje extra geld... zodat je langer kan blijven bestaan. Nou, Het is niet alleen in kleine plaatsjes, dat is een misverstand. Zelfs in Amsterdam heb je kleine scholen. Okay. Uh, het zijn scholen met een, een geringe omvang. En inderdaad, die staan dan toch wat zwaarder onder druk... Uh, om uh, het vol te houden, de kwaliteit ook te kunnen borgen. In de vorige kabinetsperiode, toen was ik nog Kamerlid... Uh, uh, wilde het kabinet de kleine scholentoeslag, zoals die heet, uh, gaan schrappen. Ja. Nou, dat zou nogal wat gevolgen hebben gehad. Dat hebben we toen kunnen voorkomen vanuit de Kamer, ook vanuit de ChristenUnie. En nu doet u er dus zelfs extra geld bij? Uh, nu heb ah, ik een uh, verantwoordelijkheid gekregen met een regeerakkoord... waar inderdaad structureel dat geld in zit. En uh, nou, dat, dat, ik vind okay. het een vreugde om dat te mogen uitvoeren. Nee, maar je zou toch ook kunnen zeggen... Jongens, die kleine scholen, ze redden het zelfstandig niet. Er moet dan geld bij. Kun je ze gewoon niet laten ergens anders heen laten gaan. Nou, er kan zijn... dat niet. Zeker in zo'n de... stad als Amsterdam. Ja. Nee, er zijn scholen die inderdaad ook uh, veel meer de samenwerking ook zoeken. Dat is in de afgelopen jaren ook gebeurd. Ik denk ook, als je nu naar de toekomst kijkt... we zien dat de krimp, dus dat er minder leerlingen komen... gaat wel een steeds grotere omvang nemen. Dus dat zal, denk ik, ook nog wel meer gaan gebeuren in de toekomst. Maar het is fijn om de scholen die er nu zijn... en uh, als het in kleine dorpen is, is dat inderdaad vaak ook nog de laatste plek... Ja. waar kinderen nog in hun eigen huisomgeving naar school kunnen gaan... om, als de kwaliteit ook op orde is, om die dan ook gewoon open... Te houden. En dat kan op deze manier. Eén vraag al. Zit geen verborgen agenda achter bij die kleine gemeentekern dat je zegt? Die zijn specifiek op gerichtsmiddelde grondslag. Ah, die kunnen we dan oh, even. Dat moet weer een addertje. Ah, nee, ja, moet het is weer het een vraag, addertje. Nee, nee, een vraag. Inderdaad, zag ik dat vandaag ook een paar keer langskomen. Die toch dat zal alleen dan maar, dan maar dan? om christelijke scholen gaan? Nee, dat zijn ook openbare okay. scholen. U maakt uh, geen onderscheid. Dat zijn katholieke okay. scholen. Zijn alle orde, kom in de school. Ik ben gisteren ook op een kleine school geweest in de, in de Hoekse Waard. Openbare school, uh, heel beperkt aantal leerlingen, 45. Uh, uh, maar leveren prachtige kwaliteit, zeer gedreven. En die kunnen dus en ook komen een jaar. goede rol in die lokale gemeenschap. Heeft u morgen al wat te doen? Ik heb iedere dag wat te doen. Ik zoek ja. oppas. Dat gaat denk ik niet lukken. Nee, de, de, de, de, de, de, mijn, de, de basisschool van mijn dochter gaat weer staken. Ja, ja. Het is de derde keer dit jaar. Ik word er gek van. Dat kan ik me voorstellen. Ja, Dat is vervelend op het moment dat er gestaakt wordt. Als bijvoorbeeld dit openbaar vervoer is. Dan uh, de treinen rijden niet of de bussen. Is dat ook vervelend. Maar dus eerlijk, wordt u er ook niet gek van? Overal waar gestaakt wordt, uh, uh, heeft de samenleving daar vaak ook uh, last van. En dat uh, is een hele goede vraag. Ja. Wordt u er, word u er niet gek van? Nou, als u ben, eerlijk maar, bent. Dat u ben, zegt, ben, jongens, ik kom uh, al die mensen tegemoet. Uh, en ze blijven de gang. Hoe kijkt u daar als minister tegenaan? Nou, dat, dat ben ik vrij uh, ontspannen. In, in die zin dat het gewoon een, een, een recht is. Een, een, uh, een maatschappelijk recht ook om te, wil, om te kunnen staken. Als men daar gebruik van wil maken, dan mag dat dus. Uh, in zo'n land leven wij. En ik ben er ook wel trots op dat die vrijheden in ons land er ook zijn. Ja, maar het is nou wel een keer klaar. Ja, dan moet u de mensen zelf aanspreken die gaan staken. Ik bedoel, ik heb hiermee te maken in een zin dat ik mijn werk wel doe. Uh, ik heb in de afgelopen... Want het Kun je kunt toch geen oproepen. Jongens, stop nou eens met staken. Nee, dat ga ik niet doen. Gaat u echt niet doen? Nee, dat ga ik absoluut niet Daarvoor doen. Daarvoor is de ellende nog niet groot genoeg? Wat ik wel graag zou willen is dat ze... en die oproep heb ik wel al gedaan aan de sociale partners... dus dat zijn de bonden en de werkgevers. Er ligt op dit moment wel geld klaar... Om te gebruiken voor het verhogen van de salaris. Zij vinden dat het te weinig is. Maar het is 270 miljoen euro. Daar kan zelfs nog wat bij komen. als men ook de bovenwettelijke maatregelen. en regelingen wat versoepelt. Ze willen 900 miljoen, geloof ik. Hè? Uh, ze willen 900 miljoen. Dan zou je zeggen. in een volwassen land. ga je met te praten. en dan kom je ergens uit. Nou, dat geld ligt dus bij de sociale partners. Uh, dat had in januari al verdeeld kunnen worden. onder de docenten al bij het salaris gevoegd kunnen worden. Alleen ze hebben er nog geen afspraken over gemaakt. De vorige CEO heeft 14 maanden geduurd. Ik heb ook al gezegd ik hoop niet dat dit 14 maanden gaat duren... voordat nee. jullie dit geld wat beschikbaar is... Ja. ook nu aan de docenten gaan geven. Willemijn de Wit, goedenavond. Kraaienhoort. Willemijn goed. Kraaienhoort, dat <laughs> ja. is een andere naam. Oké, okay, <laughs> ja. excuus. Um, ja. Staakt u ook morgen? Nee, wij staken niet. Waarom uh, niet? Dat is steeds mevrouw. Oh, dat is de andere mevrouw. Uh, ja. Ik, de, nee, ik, ik zit in het VO. Dus wij, wij zijn nog niet zo ver dat we aan het staken gaan. Oh. Maar ik, ik begrijp, dat m, m, m, mevrouw m Willemijn... dat u zowel zou willen staken... maar dat het niet mag van het schoolbestuur, toch? Nou... Het is, ook niet... Nu is onze regio aan de beurt met staken. Dus dat is ook op dit moment Noord-Holland is wel aan de beurt. Maar zit je toch in Noord-Holland of in nee, Zuid-Holland? Zuid oh, mensen. Oh, hoe kom ik hier veilig weg vanavond? Hoe kom ik hier veilig weg? Excuus, excuus. Heeft u wel gestaakt? Ja, we hebben de eerste keer wel gestaakt. En waarom bent uh, u met... ermee gestopt? Uh, nou ja, bij de laatste keer werd er uh, gevraagd of wij niet wilden staken. Ook om, uh, omdat de ouders toch wel... Uh, ja, dat we uh, niet echt fijn vonden, zoals ik uw mening ja, ook hoorde. Ja, dat klopt. Als ouder vind ik het uh, niet er fijn. Er zijn wel scholen binnen onze stichting die wel gestaakt hebben, die dicht zijn gegaan. Wij zijn opengebleven en hadden een, uh, een leerkrachtvriendelijk uh, programma. Ja, wat die zou dat... u willen van de minister? Ja, ik zou heel graag willen dat er naar passend onderwijs wordt gekeken. Want op dit moment uh, hebben we gewoon te weinig handen in de klas. Het gaat mij echt om extra hulp voor de leerkrachten. Uh, er zijn zoveel... Uh, verschillen tussen leerlingen. wij kunnen niet al die kinderen eigenlijk bieden wat ze nodig hebben. Dat vind ik echt heel erg. Ik kijk dan vooral ook uh, vaak naar de meerende hoogbegaafden... die eigenlijk daardoor het onderspit uh, delven. Uh, ontzettend veel thuiszitters. U zegt, ik heb meer mensen nodig op school die mij kunnen helpen... voor kinderen die uh, het extra makkelijk of extra moeilijk kunnen doen. Ja, en de, nou, dat is eigenlijk wel zo. Het is door het, doordat de rugzakjes zijn weggenomen... dat er nu geld bij de klussen zijn komen te liggen... waarvan we ook weten dat het op de planken blijft liggen. Het geld dat klussers, wel beschikbaar na, is, wordt niet gebruikt. Wordt nog nee. niet gebruikt op de manier zoals het zou moeten. Ja, meneer slop. kunt u daar wat mee? Nou ja, dat laatste, dat is een, de scholen hebben met elkaar inderdaad in een samenwerkingsverband... de mogelijkheid om daar afspraken te maken over, over geld... om dat ook in te zetten voor hele specifieke problemen die gezien worden. Dat moet men met elkaar doen, hè, want ze zitten met elkaar... In zo'n samenwerkingsverband. Het is inderdaad jammer als daar geld blijft liggen en niet gebruikt wordt. Uh, uh, dus ik denk dat het ook belangrijk is om vanuit de school waar u werkt daar ook op aan te dringen van mensen. Neem dan ook besluiten. Wat ik zelf gedaan We moeten heb... Eigenlijk tegen school, zegt. Dat is eigenlijk meer landelijk. Hè? Ja. Dat is een landelijk probleem als je ernaar kijkt. En op dit moment zie je gewoon dat wij als leerkrachten staan voor klassen. U heeft geld vrijgegeven, maar daar hebben wij op dit moment nog niks van. Ik heb zelf een klas met 31 leerlingen. Prima nou, klas, geweldig. Zeggen, ja. Maar ja. in ieder geval als ik, als ik het daarover heb, ik kan niet alle kinderen evenveel aandacht geven. Nee, en dat vind ik nee. echt een tekortkoming. Heel, maar het We punt van, krijgen, het, punt van het geld uh, uh, dat van de scholen is en dat ze met elkaar beheren, zullen ze ook wel zelf hun besluit over moeten nemen. Wij zijn wel bezig nu om, om de scholen en ook de docenten ook inspraak te geven, zelfs beslissingsrecht... als het gaat om ook de besteding van middelen. Want inderdaad blijft er soms te veel geld hangen op een niveau... dat de leerkrachten zeggen van wij hebben het nodig... en er worden geen besluiten genomen. Dus maak ze dan ook mede besluitplichtig, zeg maar... Uh, om het geld ook beschikbaar te stellen. En het ja. geld wat ik voor de werkdruk naar voren heb gehaald... zoals het zo vrij heet, wat nu sneller beschikbaar komt... dat is vanaf augustus. En daar moeten de scholen nu plannen voor gaan maken... waar ook de leraren weer bij betrokken worden... Uh, dat is zelfs een vereiste om het geld ook te krijgen. En dat zou u ook kunnen helpen om keuzes te maken die passen bij okay. de problemen die u net hebt Er is hier in Katwijk, lees ik nu hier onlangs een brief bezorgd bij iedereen, aan alle Katwijkse ouders: dat door tekort aan leraren kinderen naar huis worden gestuurd. Is dat op de school van mijn kinderen ook al een paar keer gebeurd? Het is wel echt nijpend. Meneer Segers, kunt u niks doen vanuit de Kamer? Nee, het is nu vooral eh, van belang dat de plannen worden uitgewerkt... en dat het geld wat beschikbaar is. Dus voor vermindering van die werkdruk en voor verhoging van het salaris... dat dat beschikbaar komt. Maar dus... voelt u de frustratie van Wim en van mij en van sommige andere mensen? Ja, maar tegelijkertijd is het absoluut niet niks wat dit kabinet doet. Na, na, na veel bezuinigingen, na, na schrale ja, maar jaren... juist daarom zou je zeggen, mensen gaan op, weer aan het werk. Ja, maar loopt het op tot 2 miljard wat richting onderwijs gaat. Hè. Onderwijs breed, moet ik, moet ik zeggen, in deze periode. Dus er komt veel geld vrij. Natuurlijk blijft er altijd wat te wensen over... maar er komt echt veel geld vrij... Ja, en, en mijn aanmoediging is inderdaad... alsjeblieft het geld wat nu beschikbaar is... zorg ervoor dat het ook echt in de klas terechtkomt. Ja, Piet van der Bent staat daar. Althans, dat staat hier. Maar Piet, je klopt niet, niet Piet van der Bent, dan ga ik naar u. Want u stond hier al. die mevrouw die stond er al wat langer te wachten. Wat is uw vraag? Um, um, ik ben Kim van Strien. Ik ben initiatiefnemer van VO in Actie. Ik wil allereerst zeggen dat ik heel erg blij ben... dat de regering meer geld heeft uitgetrokken voor het primair onderwijs. Maar ook bij ons op de middelbare scholen zijn de problemen enorm... Het lerarentekort wordt alleen maar groter. Bij mij op school hebben we vaak het probleem dat we geen leraren kunnen vinden. Vakken als wiskunde, scheikunde. Het is gewoon onmogelijk om daar mensen voor te vinden. Daarnaast is ook bij ons de werkdruk gigantisch hoog. En zie ik veel collega's uitvallen. Ja, uh, dus ook in het voortgezet onderwijs moet ja. meer geld naartoe? Nou ja, misschien gewoon een duidelijk plan om het, de werkdruk te verlagen. Dan heb je misschien niet eens meer geld voor nodig. Okay, Tuurlijk is Slob? meer geld heel wenselijk, maar... Nee, we zijn met. Er is een overkoepelend orgaan in het Voortgezet Onderwijs, CTVO-raad. Met hen zijn we ook in gesprek over dit soort onderwerpen. Want inderdaad, scholen hebben ook wel adviezen nodig. En ook wat ondersteuning om daarin ook de goede keuzes te maken. Als, ik ben in de afgelopen maanden, bent u nog niet zo heel lang bezig, maar wel al op heel veel scholen geweest. En ik zie ook veel scholen die daar heel actief en, en, en goed ook mee bezig zijn. Nee. Uh, ik ben er zelf van overtuigd, dat geldt ook voor het primair onderwijs, goede schoolleiders. Die kunnen een enorm verschil maken. Juist ook als het gaat om de werkdruk. Maar dan, van dan docenten. is de staking toch niet meer nodig? Als ik me goed naar u luister. Nou, hier hebben we het niet over een staking. Het voortgezet onderwijs uh, staat niet. Uh, uh, dat is van iets andere orde. Ja. Het primair onderwijs wil zelfs dezelfde salaris. als het voortgezet onderwijs. En daar wordt uh, nu voor uh, uh, gestaakt. Maar het is wel belangrijk dat we bij in het voortgezet onderwijs. ook dezelfde discussies voeren. Uh, ook de werkdruk proberen te verminderen. We hebben voor het primair onderwijs. hebben we eens een keer goed op papier gezet. van wat moeten jullie nu eigenlijk wel en wat moet je niet? Ja. Want ze deden ook dingen dat ze zeiden van ja, dat moet van de inspectie. Dus waar staat het? Het hoeft helemaal niet van de inspectie. Dus die was een enorm stuk duidelijkheid voor ze. Nou, we hebben nu ook met het voortgezet onderwijs afgesproken... dat we dat, dat hetzelfde ook voor hen gaan doen. Zodat ze nog eens gericht ook naar hun eigen handelen kunnen kijken. En ik hoop dat dat ook werkdrukverminderend zal gaan werken. Oké, okay, nog een laatste onderwijsvraag. Ja, mijn naam is Rindert Veenema. Ik ben schoolbestuurder van Proles, Dat is een grote stichting hier in Katwijk. Onder andere waar de school van Willemijn bij hoort. Dus wij vinden elkaar wel als het gaat over onderwijs. De oproep van Willemijn is heel duidelijk. Meer handen in de klas, meer voor de, voor de onderwijsgevenden doen. Dat is een hele belangrijke zaak. Maar waar ik als bestuurder ook mee te maken heb... is de kwaliteit van onze schoolgebouwen. Om ervoor te zorgen dat niet alleen wij goede onderwijzers hebben... dat er goed onderwijs gegeven wordt... maar dat ook de werkplek voor leerlingen en leerkrachten op orde is. We doen het veel met de gemeente. De Gerard Mostert Senior, moet ik zeggen. Daar hebben we regelmatig ja, die gesprekken kennen mee. We, ja. die kennen we. Uh, regelmatig gesprekken mee. Uh, maar waar wij tegenaan lopen... is het reguliere onderhoud van onze schoolgebouwen. Daar te, komen ook wij, te weinig geld? Daar komen wij ook geld tekort. We hebben dus ook is, vaak verhalen dat die schoolbesturen best veel geld hebben liggen, maar het niet uitgeven. Wij, wij hebben geld liggen. Nou, als, ik, als ik kijk naar onze schoolvereniging dan, of schoolstichting... dan ligt er ook geld. Maar wij komen in de komende tien jaar 3,9 miljoen tekort... als het gaat over groot onderhoud. Dus het geld wat er ligt, moeten we in de komende tien jaar daaraan uitgeven. Hmm. En dan is er geen cent meer voor innovatie, voor vernieuwing, voor onderwijsgevenden. Dat kunnen we dan echt uh, uh, wegdoen. En daar maak ik me heel erg zorgen over. Okay. Dus dat moet in de reguliere bekostiging. De PO-raad heeft, heeft dat ook berekend. Hè. Er komt jaarlijks per gebouw 30.000 euro te kosten. Maar kunnen we niet gewoon beginnen met het geld dat klaar ligt dan? Dat gaan we ook doen. Dus okay. er zijn zeker grote onderhoudsplannen. Dat gaan we ook zeker doen. We hebben daar prachtige gesprekken over met de gemeente. We zijn met de fractie van de ChristenUnie op stap geweest afgelopen week om door onze gebouwen heen te lopen. We gaan een eigen plan maken rondom. Uh, waar gaan we ons onderwijs in wat wij ik nou vormgeven. Maar we willen graag wel veilige en goede gebouwen. Ja, en in dus is u meer geld van meneer Mostert of van meneer Slob? Ik wil het graag van meneer Slob, want dat gaat over het reguliere onderhoud. Het, het meneer Slob, heeft u nog wat voor het onderhoud? Nou, deze, nee, ik heb het geld uh, al zeker niet in het regeerakkoord uh, meegekregen. Maar de discussie over de bekostiging wordt wel uh, volop gevoerd in de Kamer. Ook door de Kamer zelf overigens. Want die hebben daar zelfs uh, nou, rond de gesprekken en dergelijke over uh, georganiseerd. En wij zullen daar ook uh, op een bepaald moment ook vanuit het kabinet verder over gaan uh, spreken. Uh, maar er zit nu gewoon wel ook een component in de bekostiging van scholen... om ook gewoon met hun gebouwen... Uh, aan de slag gewoon aan de slag kunnen. gaan. Hè? Alleen zijn er inderdaad wel scholen waar men het moeilijk vindt. En zijn er andere scholen waar het weer juist heel ja. goed gaat. Nou, Ook lokaal zal daar maatwerk geboden worden. Is, is er worden. gewoon echt te veel bezuinigd op, op de, bijvoorbeeld het onderwijs de afgelopen jaren? Want het voelt wel allemaal krap en knijp als je dit soort verhalen ja, zou Maar worden. Als je kijkt naar de ontwikkeling van het geld... dan zie je dat naar het primair onderwijs alleen maar meer geld gegaan is... in de afgelopen jaren. En uh, de EEC gaf het net ook al aan. In deze kabinetsperiode komt, gaat er 1,9 miljard euro naar het onderwijs. Er is geen terrein nee. in het okay. regeringskort waar zoveel extra geld... Gaat. Maar meneer Slop, ja. dat is natuurlijk ongetwijfeld waar, dat niet te bestrijden. Maar dat zijn mevrouw Versturino ook. Er is natuurlijk ook nog iets met die werving. Wat is het toch, wat kan een minister doen? Dat is niet een kritische vraag nu, maar gewoon een open vraag. Wat kan een minister ja. of een kamer doen om mensen warm te maken voor het onderwijs? Nou, wat doe we... je dan als je Ari slot bent je denkt: hoe moet je dat doen? Nee, want kijk, het is niet alleen het onderwijs waar tekorten zijn. Het is in, in het gebied bij de politie, uh, in de zorg, uh, noem maar op. Heel veel terreinen. Dus dat is best een groot maatschappelijk probleem wat, op dit moment. Ja, maar wat zeg, wat zeg nou, je dan? Wat, dan wat dan? ik zelf heel belangrijk vind is dat wij moeten de problemen in het onderwijs moeten we benoemen. Daar moeten we niet omheen draaien. Dus ook goed dat het hier aan de hmm. orde komt. Maar we moeten nooit blijven vergeten te zeggen. ...zeggen dat het een fantastische plek is om te werken. En dat het geweldig is, ik kan het ook uit eigen ervaring zeggen... ...om zo met jonge mensen te maken. Ja, we moeten werken. er in positieve zin over spreken nou, met elkaar, het het, het het onderwijs dat is zeker riskant... ...op het moment dat we alleen maar over de problemen praten... ...dat jonge mensen die een studiekeuze moeten gaan maken... ...denken, ja, daar ga ik niet aan beginnen. Nee. Je wordt te laag betaald en het is alleen maar okay. een Het onderwijs is hartstikke leuk. We gaan het afronden, nu hier. Gerard Mostert, junior. Um, de, de, de landlijke, uw landelijke partij heeft actie gevoerd... bij de vorige verkiezingen over waardig ouder worden. Ik heb me laten vertellen dat u dat lokaal ook wilt invoeren. Zeker. Hoe doe je dat? Waardig ouder worden in Katwijk? Wij hebben de afgelopen zaterdag... een lokaal actieplan waardig uh, ouder worden uh, ondertekend. Niet alleen als ChristenUnie, maar ook met uh, zorgorganisatie DSV... Uh, huurdersbelangenorganisaties, uh, ouderenbonden. bonden. Uh, fantastisch uh, wat zij, uh, dat ze ook meedoen. En uh, wat we hier in Katwijk kunnen is... Uh, nou, zorgen dat we een actieplan krijgen om eenzaamheid te bestrijden... Dat we oog en tijd hebben. Bestaat voor... er echt eenzaamheid in Katwijk? Zelfs in Katwijk, ja. Echt waar, ja? Dat lijkt me echt de laatste plaats waar mensen eenzaam ja. zijn. Maar ook daar zijn de mensen eenzaam. Echt? Ja. En daar is niet iedereen tegen? Tegen? Nou ja, ik bedoel, u, u, u zegt... Uh, wij gaan daar nu als partijen uh, actie vervoeren. B dat is iedereen toch met u eens, denk ik? Dat lijkt me niets. ook. En ik hoop dat heel veel mensen ons zullen steunen... om ervoor te zorgen dat uh, mensen ook in Katwijk... waardig ouder kunnen worden. Dat is is de... dat nu niet zo? Dan? Wat moet er gebeuren om waardiger ouder te worden in Katwijk? Nou, wat we zien is dat we uh, de afgelopen jaren... heel veel en heel goed werk hebben gedaan... om de zorg in Katwijk op een goede manier te organiseren. Uh, dat is toevallig uh, die wethouder... die dezelfde naam draagt als ik. Oh, uh, die daar uh, heel uh, goed werk heeft gedaan. Uh, maar... Tegelijkertijd zien we ook dat we de komende jaren heel veel eh, tekorten gaan krijgen als het gaat over die zorg. En wij zeggen als ChristenUnie hier, lo hier lokaal dat we eh, dat geld... Uh, best uh, dat het geld aan uh, goede zorg besteed mag worden. Dan heeft u extra geld voor over. Uh, ja, wat ons betreft wel. En uh, bij andere partijen hoor ik uh, ja, belastingverlaging, nog meer belastingverlaging... terwijl we hier de laagste belasting hebben van de hele regio. Wij zeggen nee, goede zorg, dat willen we zo houden. Uh, en dat mag best wat kosten. Gerard Bol, lijsttrekker van de Lokalen. U, u heeft best veel lokale partijen hier, hè? Ja, ja nee, we zijn er uh, ruim meer voorzien. Dus waarom we... gaat u niet samen? We hebben het wel eens een keer geprobeerd, maar het is niet gelukt. Dus, uh... <laughs> hoe, komt ja. dat, hoe komt dat... Nee, maar uh, in ieder geval twee zetels. Oh, u wilt het er niet over hebben. En, okay. uh, nee, nee, we kunnen er natuurlijk heel lang en breed over praten. Maar dat punt waar we nu over praten vind ik op zich... Een waardig punt, ouder worden, ja. Waardig ouder worden. Want in het dagelijks leven... Ik was vroeger oud basisschooldirecteur. dus ik had nog 13 vragen voor de heer Slob. Helaas. Ga ik zo breed. Na afloop. Het dagelijks leven... Ik ben ook onder andere uitvaartspreker En waar ik dus mee zit... Dat laatst iemand mij vertelde van ik heb er niet uh, om gevraagd om geboren te worden. En wat je ook meemaakt met het voltooid leven... is natuurlijk het woordje zelfbeschikkingsrecht. In Katwijk staat keuzevrijheid uh, met hoofdletters geschreven. En waar ik vooral benieuwd naar ben is van... hoe kan het nou dat dat stukje zelfbeschikkingsrecht... waarvan je denkt van mensen hebben een, hun eigen leven in de handen... Dat daar door de ChristenUnie op een wijze tegenaan wordt gekeken. dat je denkt: ja, die ruimte is er niet voor die mensen. Is niet per se een onderwerp voor de gemeenteraadsverkiezingen. Absoluut niet, maar uh, ze hadden uh, gezegd: van, joh, je weet er zoveel van. Ja, precies. Er, uh, een ja. paar leuke vragen ja, over. Dit is een vraag aan meneer Zekix. Ja, En het is wel waar dat in de discussie over voltooid leven. en over dat zelfbeschikkingrecht. wat betekent dat dan voor euthanasie? Ook als je gezond van lijf en leden bent, hè, gezond psychisch en gezond fysiek. en je wilt toch een einde aan je leven maken. die discussie kwam op. In die discussie hebben wij gezegd: en wat is nou ons antwoord? Is dat is dat alleen maar nee? Is dat alleen maar zeggen van dat mag niet? Of is dat inderdaad je inzetten voor waardige ouderen? Dus hoe we hier ook over denken, één ding. Als een oudere zich eenzaam voelt, als een oudere zich overbodig voelt... wat is dan het antwoord van een samenleving? En dan wil ik dat het allereerste antwoord is goede zorg, aandacht. Dat je niet eenzaam bent, dat er wel naar je omgekeken wordt. Dat er een woning is die geschikt is voor de oude dag. Ja, maar eens meneer Bol? Ik vind het een prachtig verhaal, ik denk dat iedereen eraan werkt. Maar je hebt altijd situaties, hoe luxe je woning ook is... hoeveel zorg er is, hoeveel mensen langskomen... die op een gegeven moment zeggen, joh, ik heb het gehad... voltooid vind ik ook wel rotwoord, want ik heb zoiets van... Ja. er kan een fase in je leven zijn dat je zegt... ik zie het niet meer zitten. En welke ruimte is er dan toch ja. nog? als we alles geprobeerd hebben. Want u geeft die, ja, noem het maar, de faciliteit aan. Maar als je dan toch op het stukje zelfbeschikkingsrecht ziet, dan vind ik dat het zo'n okay. kwestie moet kunnen spreken. Heel Weet kort, meneer Segers, ja, ik ook naar Een jaar geleden, anderhalf jaar geleden... was er een documentaire en dat ging over het voltooid leven. Ze was een mevrouw en die wilde naad dat er een einde aan kwam. Toen hebben ze haar rondgereden... en volgens mij was ze hier op de boulevard. Je werd ze in een busje rondgereden, ze had het uitzicht op de zee... ze had een fantastische dag. Toen vroegen ze haar, wilt u dat er een einde aan komt? Toen ze ja. Maar niet vandaag. Waarom? Omdat ze hier op de boulevard een prachtig dag had. Dan is mijn opdracht, onze opdracht... laten we ervoor zorgen dat ze iedere dag een prachtige prachtig dag heeft. Oké, okay, helder. U wordt het hier niet over eens dus doen... we bij de volgende verkiezingen weer. Gerard Hebrink, u, wilt graag, u bent zorgbestuurder... en u wilt graag het verzorgingshuis terug. Ja. Waarom? Omdat het te snel weggegaan is. We hebben nee, het net afgeschaft? Dus, ja, de, de, de, de, de zorg is enorm verzwaard. Wat je nu intramoraal ziet... zijn mensen die echt heel, heel, heel, heel hoge zorgvragen hebben... En wat, je nu, uh, wat daarbij gekomen is, is dat waar ooit verzorgingshuizen voor ontstaan waren... voor mensen die ouder werden, die last van eenzaamheid kregen... die onzeker werden, die een veilige woonvorm zochten... Die mensen die zijn weer weggedreven uit dat verzorgingshuis... en moeten dat nu in woningen doen die ja. vaak niet geschikt zijn. Oké, okay, De tijd worden. is bijna op. Hier achter de tafel. Willen jullie ook verzorgingshuizen terug? Oudere, minister? oudere woonakkoord, dat moet lokaal. Dat hebben jullie in je lokale versie. Dat willen wij ook landelijk. Dus we willen nieuwe woonvormen... zodat ouderen op een nieuwe plek, andere plek... op een waardige manier ouder kunnen worden. Oké, okay, dus wat u betreft mogen de verzorgingshuizen ook terug? Er, nou, en we kijken naar um, verpleeghuizen en we kijken naar deeltijdverpleeghuizen. Dat mensen dus bijvoorbeeld dagbesteding, betere dagbesteding hebben... dat er meer voor hen beschikbaar komt uh, om inderdaad die dagen door te komen... als het inderdaad eenzaam wordt. Dus er moeten nieuwe vormen, want u legt daarna de vinger bij de zere plek. Er is een groot gat tussen thuiswonen en verpleeghuiszorg. En daartussen zijn we nu volop aan het zoeken hoe kunnen we dat opvullen. Dus dat wordt echt op een nieuwe manier. Met inderdaad de uh, nieuwe manier van wonen, maar ook met beter betere dagbesteding, want inderdaad, deze zorg uh, is een hele reële. Oké, okay, meneer Hebberink, is dat genoeg voor u... of zegt u, ik heb meer nodig om die verzorgingshuizen te kunnen bouwen? Nou ja, um, daar is ruimte voor nodig. Er zijn initiatieven voor nodig. Er moet in dorpen, maar u mag uh, u, moet, u nemen, moet, als ik daar... goed luister. Die initiatieven mag u nemen. Nee, daar er moet, er moet, uh, uh, moet ruimte voor geschapen worden. En het helpt ook wel als uh, uh, instellingen geholpen worden om dit soort initiatieven ook daadwerkelijk... te Oké, okay, meneer Mostert heeft het allerlaatste woord. Ja, dat doen we ook in Katwijk samen met DSV. Ja, ja. Van echt fantastisch. Uh, als je kijkt naar uh, Parle bijvoorbeeld... waar uh, huisvesting voor ouderen uh, wordt geboden... dicht bij goede zorg. Dat is voor ons uh, heel belangrijk, want okay. het leven is waardevol. Dankjewel. Mooie laatste zin. Dat vinden we denk ik allemaal. Hartelijk APPLAUS. dank Gertjan Seegers, Gerrit Mostert, Junior... Aris Slob en alle Katwijkers die van zich hebben laten horen. Morgen zijn we er vanuit Haarlem... met GroenLinks-leider Jesse Klaver en zijn lokale lijsttrekker. Donderdag Leiden, Lodewijk Assch Partij van Arbeid. Vrijdag Zutphen, Lilian Marijnissen. En u kunt erbij zijn. Kijk op de website voor de precieze adressen. Vanavond is er nog, langslijn en omstreken. Wat ons betreft, tot morgen. Dag. NPO Radio 1. Ook de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken... is ontslagen door president Trump. Steve Goldstein zou enkele uren na minister Tellerson zijn weggestuurd. Die heeft zojuist voor het eerst gereageerd. Veel details gaf hij niet. 31 maart zou zijn laatste werkdag zijn. De Russische nieuwszender Russia Today verliest mogelijk zijn Britse licentie... als de regering mee morgen maatregelen neemt tegen Rusland. Dat zegt de Britse toezichthouder op de media... Mocht het dreigement waarheid worden... dan zal Rusland de BBC en andere Britse media het land uitzetten. Dat zegt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken in een reactie. Emiel Roemer wordt waarnemend burgemeester van Heerlen. Dat melden bronnen aan de regionale zender L1. Als het waar is, wordt Roemer de eerste SP-burgemeester. En vanavond heeft hij een kennismakingsgesprek... met de fractievoorzitters in de Heerlandse gemeenteraad. En bij opgravingen in Utrecht zijn spullen uit de steentijd gevonden. De potten, scherven, een houten afgodsbeeld en een hertige wijk komen uit ongeveer 11.000 voor Christus. En volgens de wethouder staat daarmee vast dat de stad Utrecht 8.000 jaar ouder is dan gedacht. AMWP-verkeersinformatie. Files nog op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Leusden. 9 kilometer door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht, vertraging bijna drie kwartier.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 Bedrijfsovername, harmoniseren van arbeidsvoorwaarden en een vestiging in Parijs? Hoe zit het dan met de Franse wet en regelgeving? HR, Payroll en and Tax and Legal doe je met SD Works. Laat je inspireren op sdworks.nl. Drie generaties in Nederlands-Indië. Daar werd wat groots verricht van Diederik van Vleuten, nu in de boekhandel. HR, Payroll en and Tax and Legal doe je samen met SD Works. SD Works. works. NPO Radio 1. NTR. Dames en heren, goedenavond. Onze gast werkt sinds de vorige eeuw aan een groots oeuvre... waarin portretten van grote der aarde, landschappen en bokswedstrijden... terugkerende onderwerpen zijn. En daar kan nu de Eerste Wereldoorlog aan worden toegevoegd. Goodbye to all that. Vanaf heden te zien in zijn eigen fabriek in Borgerhout in Antwerpen. Hier is Sam Dillemans... Uw presentator, Jenny Brabber. Sam, je was als kind uh, zo onder de indruk van Van Gogh. dat je jezelf een tijdje Vincent hebt genoemd. Ja, ik, ik leed onder een identiteitscrisis, haast. Hoe oud uh, was je? Ik was 14, 13, 14 jaar. En uh, mijn moeder had een, uh, mijn boek geschonken van Vincent van Gogh. En dat was een mokerslag voor het leven. Een plastische ingreep uh, die ik nooit meer zal vergeten. Gaf ze je die voor je verjaardag? Hoe ging dat? Je ja, was 13? Ja, mijn moeder zelf had, had, had, had toch enige plastische talenten in zich. Mm -hmm. En uh, zij verraste mij met Van Gogh. Ik was toen wel een poosje bezig met het interpreteren naar de Oude Meesters. Maar dat was een uppercut. Wat uh, mij... deed je als dertienjarig al? Uh, ja, ik, ik was aan het tekenen uh, naar de Oude Meesters. Mm -hmm. Maar zeer onschuldig, naïef. En uh, wel, toch, toch wel betrokken. En uh, mijn moeder heeft uh, ja, via Van Gogh uh, de weg gewezen... Uh, definitief om te kiezen voor uh, de plastische kunsten. Maar ging je zelf echt, Vincent? Hoe deed je dat dan? Uh, ja, op het, ik, ik was toen op het school, een strenge school... Hè. Zoals je die hebt in Vlaanderen? En, ja, maar toch wel een zeer degelijke goede school met, met een, een, een, een, een grote scholing. En uh, ja, ik, ik kon het niet nalaten mijn, uh, mijn, mijn examens en dergelijke te ondertekenen met Vincent. Dus die identiteitscrisis, uh, ja, dit was toch wel in de derde macht dat zelfs de leraren mij toespraken uh, met Vincent. Dus, uh, oh hadden, ja, ging we, het zo ver? We zover. hadden haast een deal, we hadden haast een deal. Het uh, was achteraf, bijna gelukt. Ja, achteraf uh, beschouwd vind ik dat wel uh, best grappig, inderdaad, ja. ja. Dus, uh, men, want hoe lang uh, heeft dat geduurd dan? maar toch, toch wel uh, uh, verschillende jaren. En uh, men heeft het toch gedoogd. Uh, het was een goed hoog beleid. <laughs> uh, ja. waarvoor, dank, waarvoor dank. En toen we deze afspraak maakten, dus uh, je zou naar Amsterdam komen uh, om in dit programma op te treden, zei ja, dan ga ik eerst naar het Van Gogh Museum. Daar ben je niet geraakt, zei je net. Maar is dat wel de bedoeling, dat als je naar Amsterdam gaat, dat je dan eigenlijk altijd ook naar het Van Gogh Museum gaat? Hoe ja, dat? dat is eigenlijk een, een, een soort uh, processie van echternaar. Die, die moet ik altijd bewandelen. Hè. Uh, een processie? Uh, ja, dat is, dat is een, een, een ja, bijna een plicht om, om langs uh, Van Gogh te gaan. Uh, maar uh, deze keer uh, was de tijd nogal beperkt en uh, heb ik uh, een, een ruim aanbod aan, aan boeken, kunstboeken, mee aangeschaft intussen in, in Nederland. Uh, waarvan jullie toch wel uh, zeer goed vertegenwoordigd zijn op dat gebied. Is dus dat ik heb, zo? Ik zijn heb... hier betere winkels als het gaat om kunstboeken? Uh, ik vergelijk niet graag, maar uh, ik. ik ik vond toch uh, uh, meteen mijn grading enzovoort. Dus, ja, uh, je keek er zeer verrukt bij. Uh, ja, ja. En, en dan had ik het over de wetelliteratuur. En ik heb toch een boek gekocht van de tentoonstelling van Goch. Oh. Dus bij deze heb ik toch het wel. Je hebt het goed gemaakt. Ja, ik heb het toch ja. wel. Uh... Want wat gebeurt er dan als je het werk van, van Goch bekijkt voor de zoveelste keer? Uh, ik, ik blijf telkens verrast door zijn frisheid. Uh, zijn eeuwigheidswaarde en zijn lijnvoering, de vorm uh, waarmee hij uh, de mens weet te ontroeren. Ik denk dat Van Rog uh, toch wel een, een, een bijna een, een, een inslag was een, uh, hoe moet ik het zeggen een, een plastische inslag was. Uh, in de kunstgeschiedenis. Dus hij heeft ervoor gezorgd dat hij eigenlijk het innerlijk naar buiten heeft gehaald... op de meest extreme manier, maar toch zeer beheerst. Want Van Gogh is een, is een beheerst kunstenaar. Uh, wat men ook van hem beweert. Uh, het is niet omdat iemand uh, uh, zich het oor afsnijdt... dat hij niet goed kan schilderen. In dat zijn verhalen die thuis horen in het politiecommissariaat. Zoals louis Ferdinand uh, Céline uh, destijds zei. Nee, hij heeft mij... Hij heeft mij uh, uh, ja, hij zorgt er toch wel voor uh, dat men bij de les blijft. Dat de thema's zeer beperkt blijven. En dat men door een korenveld uh, de kunstgeschiedenis een, een loer kan draaien. Ja. Dat men eigenlijk de, de kunstgeschiedenis een, een, een, een nieuwe vormentaal kan aanleren. En op dat gebied was hij uh, bijzonder re revolutionair, denk ja. ik. Ja. En je kopieerde hem niet alleen als kind. Je bent dat eigenlijk je leven lang blijven doen. Niet alleen uh, Van Gogh, maar alle grote meesters. Hoewel kopieer niet helemaal goeie woord is. Jij bent een kunstenaar die kijkt, die zich wil, alleen maar wil meten met de allergrootste. Ja, meten. Uh, ik beschouw de, de kunstgeschiedenis als de basis, hè, dat is de kennis, die noodzakelijk is om uh, um een vrijheid uh, te verwerven mm -hmm. naar de toekomst toe. Dus ik raad iedereen aan die jong is en uh, zich toelicht op de kunst om uh, te concentreren op de oude meesters en te bestuderen tot op het bot. Uh, ik heb mijn haast getekend in mijn jeugd... en uh, ik ben er nu de vruchten van. Mm -hmm. uh, ja, zoals ik zeg, ik kan het iedereen aanraden. Het is natuurlijk soms een eenzame weg. Zeker uh, wanneer men het doet in een periode... waar dit niet wordt uh, meteen gepropageerd. Maar ik was een vriend, Zoals in jouw periode, toch? Uh, in de jaren tachtig, toen Joseph Beuys en de conceptuele kunst... Uh, enorme opgang maakten. Kijk, keek gek op van deze jonge man die dit wilde doen. Ja, en ik heb diverse academies uh, gelopen. Waar ik ook. Uh, uh, ja, waar ik uh, telkens malen. Uh, uiteindelijk niet meer welkom was... omdat ik eigenlijk de oude waarden verdedigde, die in die periode uh, niet meer gangbaar waren. Dus, uh, maar ik was omringd door uh, Tintoretto, Veronese, Van Eyck, uh, Titiaan... en uh, ik was in goed gezelschap. En ik voelde me niet eenzaam, ik voelde me niet geïsoleerd... want men zei, ja, u stelt zich op uh, bij de oude meesters... ik noem dit niet opsluiten, ik noem dit thuiskomen. Ja. <tied> En dat heb je volgehouden. Je bent trouwens zelf ook les gaan geven. Ja. En uh, uh, ik geloof dat er drie overbleven. Hè? Dan na uh, een. Uh ben ja, uh, ik gaf les zoals men het uh, dient te doen, uh, denk ik toch. Dus uh, eindeloos tekenen, tekenen Eindeloos tekenen, tekenen, dus bij mij uh, dienen de studenten toch wel uh, drie uur op hun kniegewricht te tekenen. Dus niet een, een snelle schets van mm -hmm. vijf minuten uh, over een naakt, nee, dat, is, dat lijkt me te oppervlakkig, dat kan men pas doen als men 85 is, of als men 70 is, <laughs> of tussendoor. <laughs> ik sluit dat niet uit, ja. maar uh, aanvankelijk had ik 30 studenten. En uiteindelijk waren het er nog maar drie, omdat ze de moed niet hadden. Meestal de moed niet, het geduld niet. En men verweet me dan, u bent de ouderwets. Nee, het, ik was te nieuwerwets, hè? dus ik was blijkbaar te streng. En uh, bij hen botvierde de luiheid... Of uh, Welk excuus dan ook. En zij wouden onmiddellijk een eigen stijl hebben. Dat heeft men niet op, vijf, op, op de leeftijd van 15 Men heeft nog genoeg tijd zat uh, in de toekomst om uh, zich te ontplooien en om vreemde, bizarre... Uh, Fragmenten te maken. Was maar, dan wat jij ze bijbracht. Maar, en, en hoe ging dat dan? Die, de, de, ze liepen weg? Of... Uh, ze kwamen niet meer terug. Intussen zijn ze ook volledig verdwenen. Ja? Of, was uh, van of, of ze zijn op de trein gesprongen van de hedendaagse kunst waar men dan uh, net als men in de goede wagon zit... Uh, kan meevaren uh, met de trends van vandaag. Maar daar ben ik geen voorstander van. Hè? Ik denk altijd dat kunst in de eerste plaats tijdloos moet zijn. En ik denk dat de tekenkunst, de gedegen tekenkunst... Uh, à la Raphaël... Uh, uh, als men die uh, onder de knie heeft, en dus letterlijk over kniegewrichten gesproken, dan uh, <laughs> ben ik ervan overtuigd dat men een vrij man is. Dat wil zeggen, men verruimt zijn bagage. En uh, hoe ruimer de bagage is. Hoe meer men later een vrijer mens is. Kijk mm -hmm. naar de tekeningen van Picasso op zijn 14 die kunnen concurreren met Raphael. Uh, kijk naar elke grote kunstenaar. 90% uh, uh, heeft zijn klassieken getekend. Uh, Edgar Degas, de Gaulle, uh, de grote pastellist van de 19e eeuw, heeft haast Hele kloevere in zijn jeugd gekopieerd en geherinterpreteerd. Maar drie uur op een kniegewricht werk, wie kan dat nog? Ik bedoel, hoe ongedurig is de mens van. Dit moment? Bah, uh, ik neem daar afstand van. Ik heb mij uh, vroeger, ik ben nu 53 jaar, ik heb me vroeger daar eindeloos aan geërgerd. Mm -hmm. uh, ik heb zelfs Rembrandt moeten verdedigen. Uh, in de Bruine kroeg destijds, waar ik, <laughs> mij, waar ik vertoefde. Nu, als mijn Rembrandt moet verdedigen, dan is men ver van huis. En dan is dat slecht nieuws. Ja. Dat wil zeggen, uh, dan zijn we een stap te ver. Dus ik heb mij teruggetrokken en ik, uh, ik ga me niet meer begeven op de barricade van uh, het verdedigen van de normale waarden. Als ik Mozart moet verdedigen, ja, dat is een stap te ver. Dus, ja. en, en daarom uh, wordt u ook wel eens omschreven als een kluizenaar, hè? Ik voel me absoluut geen kluizenaar. Nee. Dat was uh, ook niet de indruk die ik had toen ik vorige week in Antwerpen op bezoek was. Waarvoor dank <laughs> dat u dat zegt? Nee, ik ben, ik ben geen kluizenaar. Ik, uh, ik kan verdwijnen in mijn biotoop, in mijn atelier. Dus ik ben eigenlijk permanent op reis. Maar ik durf dat niet te luid verkondigen, want... Uh, dus u reist telkens, dus u, het wordt tijd dat u gaat werken. Nee, als, als ik werk, reis ik. Als het goed gaat, laat ons wel wezen. Als het slecht gaat, als het werk eh, niet vlot. Uh, ja, maar ik ben een getraind uh, kunstenaar, dus ik weet, Ja, ik wacht op morgen. Wat betreft het nieuws, daar uh, beginnen we uh, deze uitzending wel eens mee. In, uh, in jouw geval... De Eerste Wereldoorlog is het onderwerp. Uh, het is volgens mij zelden de actualiteit die jou aanzet tot schilderen. Want je had ook voor een hedendaagse oorlog kunnen kiezen. Bah, ik denk dat de oorlog een algemeen gegeven is. Hè? Uh -huh. dat, de Helaas wel, ja. Ja, dat de menselijke tragedie illustreert. En uh, ik ben een man van vorm, uh, van lijnen... Hè? van nuanceringen, uh, binnen het werk. En dat thema uh, kan men eigenlijk uitbreiden... tot het algemene thema van de oorlog... Uh, die er altijd geweest is en altijd zal zijn. Ik ben geen geëngageerd kunstenaar... in die zin dat ik niet de oorlog van vandaag... meteen zou uh, illustreren via plastische beelden. Waarom niet eigenlijk? Uh, omdat ik altijd uh, schrik heb een beetje... Uh, van het tekort uh, uh, op de bal te spelen. Ja, een afstand creëert ook een zeker plastisch vermogen, dat uh, ertoe in staat is om uh, uh, hoger te scoren dan een te groot engagement met het onderwerp dat nu, uh, dat nu actueel is. Men gaat vaak, hedendaagse kunstenaars uh, gaan vaak te veel op in hun onderwerp. Uh, een geëngageerde kunst, een politiek engagement of een provocatief element. Intussen vergeet men wel goed te schilderen. Hè? Dus men is te betrokken met het onderwerp omdat het zo actueel is. Men heeft de afstand niet en men vergeet intussen ook goed te schilderen. En die afstand heb je nodig omdat je heel goed wilt schilderen in de eerste plaats. Uh, ja, natuurlijk. De afstand is... Uh, ik ben soms een toerist van mijn eigen werk. Ik, ben ook, ik heb ook een zeer streng oog voor mijn eigen werk, ook, dat, uh, ook het werk voor anderen. En uh, als ik één talent heb, uh, en dit bedoel ik niet uh, arrogant, uh, dan is dat ik een goed oog heb. Dat ik kan zien binnen een kunstwerk wat deugt en wat niet deugt. Uh, een toerist ik... van mijn eigen werk, dat heb je eerder zo geformuleerd trouwens. Wel een mooi klik. Ja, uh, omdat men die onschuld moet bewaren... Mm -hmm. naar het kijken uh, van het, het werk dat men zelf maakt. En als men die onschuld in zich heeft... Uh, kan men ook intuïtiever strenger reageren en juister zijn. Uh, dus men moet zich niet, uh, mag niet het slachtoffer worden uh, van het product dat men zelf maakt. Men moet het altijd zien in de tijdloosheid van Van Eyck tot uh, David Hockney. Waar positioneer ik mezelf? Veel kunstenaars denken uh, hedendaagse dat hun kunst uh, geboren is bij hun geboorte. Nee de zo werkt het natuurlijk niet. Hè? Omdat ze ook die uh, historische, die plastische uh, context, uh, dat verleden, uh, niet kennen. Laat ons wel we weten. zitten er gelijk midden in. Ik onderbreek je even, want ik meld de luisteraars dat ze zich kunnen mengen in het gesprek. Ze kunnen het zich nu waarschijnlijk niet voorstellen. Maar ja. het kan via Twitter, hashtag Radio kunsthof, Of stuur gewoon een mail naar kunstof.ntr.nl. En verder meld ik dat we 24 uur per dag ook te beluisteren zijn via de podcast. Sam Dilleman. Is uh, schilder. Hij is nu 53 jaar. Hè? Inderdaad. Ja. ja, 53 jaar. En hij schildert al uh, vanaf zijn veertiende. En zeer fanatiek. Geestdriftig, noem je het zelf? Ja. Uh, is er nog een andere omschrijving mogelijk? Uh, Harttochtelijk betrokken. Ja. Ja, betrokken. Ook een beetje zoals je praat eigenlijk. Ja, eh... Uh... Ik heb momenten dat ik uh, zeer uh, fanatiek over een onderwerp uh, kan doorboren. Maar dan gaat dit programma vier uur duren. Dus ik moet me beperken tot één uur. Ik steek van wal. Ik, ik, ik kan over een dijbeen van Rubens spreken uh, toch wel dertig minuten. En u, tot twintig over negen, maar dan gaat de trein. Ja, ja. Dus, uh, die maar ik wil de vernieuwing altijd benadrukken van deze oude meesters. Hoe vernieuwend ze waren en, en vaak hoe revolutionair ze zijn, uh, meer dan uh, kunstenaars van vandaag. Dat uh, is eigenlijk een onderwerp, in zekere zin. In vele, in vele, ja. Maar we gaan het hebben okay. over de tentoonstelling ja. die afgelopen weekend uh, ja. is geopend. In jouw eigen tentoonstellingsruimte in Antwerpen-Noord, zeg ik er uh, met ja. nadruk bij. Ja. En dat is op uh, woensdag, uh, zaterdag en zondag uh, kan men daar terecht, in die ja. ruimte, een oude fabriek. En uh, ik ben er geweest vorige week en het is... Ongelooflijk. Het is echt een, een, een behoorlijke ervaring, zou je kunnen zeggen. Dank je. Want daar hangt uh, uh, nou ja, twee verdiepingen hoog door jouzelf helemaal ingericht. Een curator is er niet aan te pas gekomen, nee. tot jouw grote geluk. Ja. Want je hebt zelf dat strenge oog en je bent een toerist van je eigen werk. Ja. Dus daar hingen al die doeken in uh, verschillende formaten. Uh, met als onderwerp de Eerste Wereldoorlog. Hoe is die Eerste Wereldoorlog je werk ingeslopen? Bij mij, de onderwerpen geschieden altijd op een zeer naturelle, intuïtieve manier. Dus het onderwerp dient zich aan. Klopt als het ware naar mijn deur en stelt zich voorop. En ik volg mijn natuur. Het probleem was, ik, ik, ik was een periode bezig met het maken van landschappen, grote landschappen. En... Daarvoor op... had je trouwens, voor Ik... de mensen die jou niet zo goed kennen... Ja. en jouw werk niet, uh, de boksers. Je hebt jarenlang boksers uh, geschilderd, bokscènes. Ja. Nadat je zelf een jaar lang had gebokst en nog steeds bokst, volgens ja, mij. Een touwtje springt ja. Ja, er nog. Ja, ja. Ja. En de Nederlanders kennen je daar waarschijnlijk ook wel van... omdat David van Rijbroek in Zomergasten zat... en toen een fragment van een prachtige documentaire die over jou is gemaakt, liet zien. Ja. Dit rap ik er even tussendoor. Uh, uh, ja. En, uh, ja, ik was toen gegrepen door uh, de box uh, mm -hmm. en de boksignes. Ik ben dan zelf gaan boksen om uh, goed te weten hoe een linkerhoek moet gegeven worden, als het handig is. Uh, welke spiercellen dan te werk gaan. Maar omdat ik ook een groot sportfanaal ben op alle terreinen. Ah, ik ben een fan van Edemers enzovoort. Nu wat de Eerste Wereldoorlog betrof. Uh, weer al ben ik er gesukkeld, zoals men dat zegt. Uh, uh, in, ingesukkeld? Ingesukkeld, in zoals ook de Eerste Wereldoorlog 100 jaar geleden er ook ingesukkeld is. Mm -hmm. En uh, ik was ontevreden van mijn landschappen. Uh, ik vond dat er iets aan ontbrak. Uh, er behoorde toch een element. Toen dat een meerwaarde zou geven. Dat element, ja, aanvankelijk dacht ik enige idyllische taferelen... of uh, bicolische, idyllische taferelen of een naakte vrouw, maar dat had ik al gedaan daarvoor. Dus ik had een persoon geplaatst, ik herinner het me heel scherp... dat moet ja, in het voorjaar van 2016, weet ik, weet ik veel... ja, dat moet toch in die periode geweest zijn... heb ik daar een, een, een man in geplaatst. Ik heb een, een helm opgezet en hij had een bajonet voor het getwist... En ja, en hij, hij, hij, zat, hij zakte tot zijn knieën in de modder binnen dat landschap. En ik was vertrokken. En ik ben in een roes. In een. in, in een zeer zware geroes eigenlijk, ben ik niet meer gestopt. En uh, daar is het gestart. Dus ik volg altijd mijn natuur. Ik word niet wakker en ik zeg... en nu ga ik de oorlog schilderen. Terwijl het dan wel iets uh, uh, uh, waanzinnigs wordt eigenlijk. Want het is niet zo dat je dan een maand lang je daar uh, op stoort. Maar het zijn vaak jaren. Ja. boxers heb je jaren gedaan. Je hebt ja. ook jarenlang heel monomaan naakte geschilderd. Uh, ja, Eén één naakt model. Van één vrouw. Dat ging zo Die ver. toevallig nu ook in de buurt is. Ja. Toch? ja. En dat ging zo ver dat uh, dat begint, dus vaak nogal realistisch mm -hmm. en uiteindelijk uh, summier, abstract en uh, volledig uitgepuurd. En uh, ja, uh, dat model, uh, ten lange les, diende zij uh, in het donker te poseren. En uh, zij vroeg natuurlijk: uh, waarom kom ik nog? ja uh, <laughs> om om u om uh, jouw entite uh, entiteit te voelen, maar dat was was wel een vreemde gebeurtenis. dus achteraf beschouwd als ik daarop terugkijk, dus ik, heb, ik vraag een model om in de donker te staan en haar te schilderen, dus het kan ver gaan, nu bij de oorlog is het ook weer ver gegaan, hè? Uh, dus uh... dat model is wel je vrouw geworden toch? Uh, inderdaad, inderdaad. in het donker. Ja, in het uh... donker. Ja, ja, dus uh, ook dat bestaat, <lacht> <hè>? <lacht> Dus, maar uh, kan een vrouw ontmoeten uh, in het piekendonker, hè, en zeggen oké, okay, uh, u kan er mee door, ja, uh, u wordt mijn vrouw. als ja? je maar de juiste woorden erbij ja. gebruikt, <lacht> ja, ook, ja, ja, toch de juiste schilderijen maken. En die ook. En de juiste schilderijen. Ja, in die ja, combinatie. Dat is in dit geval wel belangrijk. Ja, ja, ja. Maar goed, nu is het de Eerste Wereldoorlog. Ja. En um, hoe ga je daar dan mee om? Ik bedoel, als we dit naakt voor ogen hebben... en we hebben die boxers en die bokscènes jarenlang voor ja. ogen... dan is daar nu die Eerste Wereldoorlog waar je ingesukkeld bent. Ja, en dat is dan nog wel een zachte term... want honderd jaar geleden is men er echt werkelijk, uh, mm -hmm. uh, ja... Uh, in verdronken letterlijk en, en, en in gebombardeerd. Maar uh, uh, er was een noodzaak tot een, een toevoeging aan het landschap, zoals ik daarnet zei. En uh, ik heb ook een grote betrokkenheid met het menselijk leed in het algemeen. En uh, ik vond dat de, de tijd rijp was om daar uh, dit nu te exploiteren, uh, dat onderwerp. En uh, ja, het is zo dat die uh, het de confrontatie tussen uh, de mens, uh, staal, bloed, modder, water... Ratten, want de ratten hadden hun beste tijd in de Eerste Wereldoorlog. U kan zich voorstellen, al die lijken. Uh, in een in decor van een onschuldig landschap, die confrontatie... tussen al die elementen, uh, boeide mij met de dag uh, des te meer. Meer en meer. Ja. En daar was dat onschuldige landschap waar ja. die, die soldaat in, in terecht kwam. Had hij trouwens gelijk een helm, die klopte in die tijd... Jawel, jawel, jawel. Uh, de Duitsers hadden al een helm. De Fransen waren... Uh, gecamoufleerd bijna als clones. Hè. Die hadden dus... Uh, uh, blauwe uh, vesten aan... en rode broeken. Qua camouflage... kon dat dus niet tellen. Hè. Nee. Dus als men uh, een Fransman... Uh, ja, dat was uh, bijna een circuskloon Dus daar is men snel van afgeraakt. De Fransmannen. Want ze waren... Uh, ja, bijna, bijna figuren... in een schiettent. Hè. Men zag ze zo lopen. De Duitsers op het gebied... En en de Engelsen hadden uh, toch wel een meer uh, gecamoufleerde kledergedracht. Ja. Nu is het zo dat uh, je inschilderij hebt geschonken aan uh, het oorlogsmuseum in Ieper. Ja. En de directeur van het oorlogsmuseum, zijn naam is Piet Gielens... Ja. deed de opening afgelopen ja. zaterdag. En... Um, ik ga zo even benoemen, want hij, hij, uh, schildert, het, schildert, het, ja. hij schildert het als een, een metafoor. Maar dan moeten we eerst even bespreken wat je ook hebt gedaan. Want er was dus dat onschuldige landschap waar ja. die soldaten in terecht kwamen. Maar je hebt nog iets anders gedaan. Je hebt uh, oude schilderijen opgekocht in kringloopwinkels. Geen echte schilderijen, eigenlijk gewoon kopieën, toch? Uh. Van die, van die... Of ja, dat waren afgedankte schilderijen van zondagschilders, mm -hmm. die ik destijds heb aangekocht in Vlaanderen, een 400-tal. Ik ben heel Vlaanderen afgeruist, afgestruind om die werken te bekomen... omdat ik ooit wist, die zal ik kunnen gebruiken... Wat, ik heb die al gebruikt, ook in de reeks van de schrijvers... die ik ook gemaakt heb. Uh, drie, vier jaar lang oh, ook weer ja. uitgepuurd. Uh, maar uh, dat waren stillevens destijds... die ik dan overschilderde met een portret van Knut Hansen. Uh, ik draaide dat 90 graden. En dat werd dan uh, ja, een portret van Rilken of van uh, Sander Marais En uh, nu heb ik het ook met afgedankte schilderijen uh, gedaan... maar puur met zwart-witte verf. En dat is toch mijn eerste plastische, radicale ingreep geweest. Om ja, op... Dus om het even duidelijk te maken... je ja. hebt bijvoorbeeld het huilende zigeunerjongetje... om ja. maar wat te noemen, of zo'n viool. Het beeld dat iedereen wel kent van die, van die oude... Uh, qua kietserigheid ja. toch wel uh, richting 90%. Ja? Precies. Ja. En uh, je hebt het schilderij dan 90 graden omgedraaid. Niet altijd, soms. Soms. Ja. En daar overheen, alleen maar met zwart-wit... Ja. een heel is... ander beeld gemaakt. En, en je ziet dan heel... Inderdaad. je nog er doorheen. Ja, want uh, dus, uh, de kleuren van de afgedankte schilder... worden dan soms uitgespaard. En uh, ik werk dan uitsluitend met zwart-wit... en haast een tekenaar. Hè? Want die grijze nuances zijn eindeloos. Hè? Dat is toch mijn eerste... Uh, ja, uh, plastische revolutie... die ik in dat proces heb... Uh, Proces heb gemaakt, omdat ik destijds dat met kleuren nu, nu alleen met zwart-wit. Zwart dus de tekenaar uh, begint te triomferen op dat moment. Ja, en je weet echt niet wat je ziet. Ik bedoel, er ligt hier een prachtige boek, de catalogus, maar in het echt is het echt. Dank u, een dank u, dat, dank u, dat u, dat u dat u en, We luisteren even ja, naar uh, okay. het nieuws van acht uur, dan praten we verder en dan laten we ook een. Een warpoet horen uit 1918, die je hebt opgenomen trouwens ook in het boek. In tekst dan. Goed. Wij kunnen hem laten horen: ja. NPO Radio 1.